De adoptiedochter schrijft de openbrief uit woede over de vereering van Woody Allen. Hij kreeg bij de Golden Globes vorige maand een oeuvreprijs. Het weer nog, een redelijk heldere nacht met vorst aan de grond. Overdag droog en veel zon. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Ja, dat ben ik. Ik heet uh, geen Likke, zo klinkt het een beetje. maar Ik heet uh, Lieke. Welkom bij uh, het nieuwe programma tussen 3 en 5 op Radio 1 in plaats van Nachtbrakers. Vorige week was daar de laatste uitzending van met Frank, die uh, verhuist naar 3FM. En ik mag hem opvolgen. Ik heb de eer om uh, een nieuw programma te beginnen hier. En ik vind het uh, wel spannend, want ja, wat ga je dan doen? Nou ja, je bent natuurlijk al gewend om op dit tijdstip uh, te bellen naar Radio 1 en dat kan nog steeds. Dus je kunt bellen naar 0800 1121. Ja, en denk je dan nu, ja, wat moet ik dan vertellen? Nou, bijvoorbeeld wie je bent. Dat ga ik natuurlijk ook zo doen. Maar ook uh, ja, wat je op dit tijdstip nog wakker doet. Het is uh, drie uur, dus ja, ben je dan nog aan het werk zo? Of heb je insomnia of, of kan je gewoon niet tegen het daglicht. Of lig je altijd laat in bed? Dat, dat kan ook. Dat wil ik graag van je weten. En ik wil het natuurlijk ook gewoon over meerdere onderwerpen met je gaan hebben. Um, ja, hoe kan je het beste solliciteren? Wat is, heb jij misschien wel het nieuwe beste idee van Nederland? En uh, nou, ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar eerst moet ik natuurlijk even vertellen wie ik ben. Ik ben Liekeveld. Ik ben 28 jaar. en uh, Ik ben opgegroeid in Eindhoven. Daarna ben ik op mijn 19e verhuisd naar Amsterdam. Daar ben ik gaan studeren. Uh, mode ben ik gaan studeren op het Amfi. En nu werk ik bij de radio, bij BNN. Dus ja, nog een hele hoop te zitten daartussen. Maar goed, als ik dat nu allemaal uitgebreid ga vertellen... Dat, dat wordt wel heel erg lang. En ik weet ook niet wat je leuk vindt om te weten. Dus je kunt me gewoon een vraag stellen... door te bellen naar 0800-1121. mag van alles zijn, ja. Iets dat je normaal vraagt om iemand beter te leren kennen. Wat, wat wil je van me weten? 0800-1121. Ja, Thijs, je bent nog even blijven zitten. Ja. Um, ja. Wat zou jij willen weten? Ja, dat vroeg je me net. Ik heb er even over nagedacht... Wat um, heb jij altijd al gewild, maar wat, wat heb je tot nu toe nooit gedurfd? Daar uh, nou je, mag je er natuurlijk even over nadenken. Of wil je het meteen nu beantwoorden? Het is een moeilijke nou, vraag. Ik wil er wel even ik. over nadenken. Dat vind ik wel een goeie. Hè? We, weet jij dat ook van jezelf? Want jij, hebt het al, jij wist al dat je deze vraag ging stellen. Nou, <laughs> nou ik, ik, ik zat er zelf ook nog over na te denken. Ja, dat het is een lastig. Dus iets wat je. Want ik heb wel dingen die ik graag wilde. En die ik uiteindelijk wel durfde. En daar ben ik dan altijd heel blij mee. En dan heb je zo'n soort gevoel van: oh, ik heb mezelf overvonden. Ik heb het gedurfd. Maar dit is dus wat je nog steeds wil. En, ja, en nog niet hebt aangedurfd. Eh. Uh... Nee, moet ik even over nadenken <laughs> nog? Het is, het is, uh, het is ja, een hele ja, moeilijke al, al, vraag. Dus last op de vraag alweer. Nou, ja, ga jij er dan ook <laughs> over nadenken? In ieder geval, in de tussentijd heb je een andere vraag. Bel naar 0800 1121. Het engste wat ik trouwens wel heb gedurfd, wat ik eigenlijk niet durfde. Dat is, uh, en dat is ook echt het engste dat ik ooit heb gedaan, is uh, zingen. Op, op een podium, echt ja. voor mensen. En, uh, want ik zat in een bandje en ik drumde eigenlijk alleen. En toen zei ik van ja, oh, ik zou het zo leuk vinden als ik gewoon één keer een liedje kan zingen. Het is een heel onprofessioneel bandje trouwens hoor. Niet dat je denkt dat ik op pingpop stond. Zeg maar. Het was ook een zaaltje met alleen maar uh, familie en vrienden. Maar uh, ja, dus to, toen zeiden ze, nou ja, is goed. En uh, toen ging ik dat dus doen. En um, ik vond het tijdens het oefenen vond ik het niet zo heel eng. En toen opeens... Ja, stond er, daar dus, stond er echt een publiek. En dacht ik, oh jee, ik, ik weet niet waar ik moet kijken. En, uh, mm. nou goed, dus ik werd strak naar de achterste muur van de zaal gestaard. Mm. En ik heb echt volgens mij de hele, het hele nummer getrild. Gewoon van, van angst. Maar ik heb het wel gedaan. En mijn zusje stond in de zaal en die moest na afloop huilen. Omdat ze het zo oh. knap van me voelt. En ze was zo trots dat haar kleine zusje daar uh, stond te zingen. Het was natuurlijk ook niet om aan te horen. Misschien moest ze daarom wel huilen. Maar, maar voelde het um, als een overwinning voor jou. Want je hebt ja, het maar wel gedaan. Ja, het voelde zeker als een overwinning. Alleen, ik wist ook wel meteen daarna dat ik het nooit nog een keer ging doen. <laughs> dus ja. Maar het was uh, dit nummer van The Killers. Dus misschien ook wel uh, leuk als je je een beetje probeert voor te stellen. Dat ik daar dan sta. En het is dus een heel lang nummer. Vijf minuten. The Killers. All these things that I've done. Maar toen was het gelukkig afgelopen. The Killers, All these Things That I've Done. Nummertje dat ik dus ooit uh, ja, zelf heb gezongen. En wat ik doodeng vond. Maar waarvan ik achteraf inderdaad wel dat gevoel had waar jij het over hebt, Thijs. Van yes, toch maar even relax. Dat ik dat heb gedaan. Toch ja, wel knap dat ik dat eventjes hoor. geprobeerd heb. Um, nou ja, jij vroeg natuurlijk aan mij: uh, wat heb je nog niet gedaan omdat je het nooit. Gedurfd had, Maar had je eigenlijk wel heel graag een keer willen doen. Mm. Ja, er komen ook nog sowieso veel meer vragen binnen via 0800 1121. Daar ga ik dan zo uh, het over hebben. Maar ja, om eerst terug te komen op jouw vraag. Ja, um, ja het eerste dat dan in me opkomt is denk ik een, een heel groot uh, feest geven. Voor echt uh, voor een paar duizend mensen. Uh, dat ik dan georganiseerd heb en waar dan dus een paar duizend mensen komen. Omdat het me... Ja, dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Maar ik durf het niet, omdat ik zelfs mijn eigen verjaardag nooit durf te vieren. Omdat ik dan gewoon bang ben dat er niemand komt. Oh ja. Dus als je dan inzet op een feest van vijfduizend mensen. Maar het lijkt me echt heel leuk, omdat ik dan ja, een heel speciaal feest zou willen geven... waar uh, iedereen dan komt. En uh, ja... ja. Er was een meisje uit Haren die volgens mij wel een goede tip voor je heeft. Ja, he? Dan moet je hem openbaar Facebook, zetten. Facebook en dan uh, komen er ja. heel veel mensen. Maar wat is het bij jou? Want jij zou er ook even over nadenken. Ja, alleen reizen. Oh. Alle alleen op reis gaan. Dat, dat, dat ik de... heb je nog nooit gedaan. Nee, het is niet, niet iets waarvan ik nou elke dag denk... oh, dat zou ik heel graag willen. Maar ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht van... Oh, ik, ik zou weg willen gaan en ik heb altijd het idee... ja, dan moet ik met iemand samen gaan. En dan zoek ik iemand om mee samen te gaan. Terwijl het lijkt me eigenlijk heel lekker... om wel gewoon dat lekker alleen te durven. Gewoon ergens ver weg heen vliegen. En, uh... Ik heb het wel eens gedaan. En vond je het spannend ja, van tevoren? Nou, uh, ja, ik vond het heel spannend. Ik ging naar New York voor twee weken. En uh, ik kwam daar ook aan... Ik had, de, nou ja, hoe lang doe je daarover... Dus ik denk dat ik uh, bijna 20 uur onderweg was. Dus ik had zo'n hele reis gemaakt. Nou, ik was eindelijk in Amerika. Ik had mijn eerste dollars gepint. Mm. Ik dacht echt, wauw, laat het avontuur maar beginnen. En ja. ik kom in een, uh, een hostel. Dus ja, er zitten allemaal jongeren natuurlijk, veel backpackers. En ik kom dus de kamer binnen. Uh, want het was een gedeelde kamer. En er zaten twee Nederlandse meisjes... En ik dacht echt, ja hallo, daar ik niet heb niet gekomen. deze hele reis gemaakt om hier twee Nederlandse meisjes tegen te komen. Dus wat ik toen heb gedaan is uh, gewoon Engels tegen ze gepraat met een beetje een... Ja, ik dacht, ik ben blond, dus misschien kan ik een beetje doen alsof ik uit Scandinavië kom. Dus ik heb een beetje met een Scandinavisch accent Engels tegen ze gepraat. En uh, ben toen heb toen snel mijn spullen neergelegd en ben gewoon uh, de eerste beste café ingelopen en daar in de bar gaan zitten. Maar ja, ik vond het echt zo stom. Maar ja, Nederlanders zitten overal. Dus je zal nooit in ieder geval geen Nederlanders tegenkomen Maar dat thuis. vind ik dan wel knap. Want je had ook kunnen denken van... Oh, lekker, meteen Nederlanders. Nee, maar ja. Ik klamp me aan ze vast. Nee. Ze nemen me mee de stad in. Nee, daar kwam ik echt niet voor. Maar ik zou het gewoon, ja, ik zou het gewoon een keer doen. Ja. Nou ja, dat is een goede tip. Begin klein. Ja, maar dan moeten we... een. kent Berlijn of zo? Ja. Maar dan moeten we een deal maken. Want als ik dat ga doen, dan, dan ga jij... Maar ja, een weekendje Berlijn. Ik wou zeggen, dan moet jij dat feest organiseren. Maar ik vind een weekendje Berlijn in mijn eentje... staat niet in verhouding met een feest wat jij wil voor duizenden mensen. Ja, maar dan moet ik misschien voor honderd mensen. Dan ja. beginnen we allebei klein. Ja. En dan doe ik een weekendje ja, Berlijn. Ja, dat staat er wel. Ja, ja, misschien moeten weet. we dat doen. Ja, nog niet volgende week, denk ik. Maar <lacht> nee. we, we, we houden het. Ondertussen dan reis jij natuurlijk gewoon wel in je eentje in je programma. En ja, ik, uh, ik denk dat er toch minstens wel 5000 mensen luisteren. Dus dan is het, doen we in ieder geval onze droom al op de radio. Ja, ja, <lacht> ja zo hebben we het toch weer rond. He, wat mooi. Nou, wat een mooi. Tij, bedankt voor de eerste minuten uh, van mijn programma. Om er een beetje doorheen te slepen. Ja, heel veel plezier nog. Dankjewel. En uh, nou, jou spreek ik in ieder geval volgende week dan weer hier. Ja, ik ga lekker luisteren in nood. Oh, gelukkig. <lacht> <lacht> ja, en ondertussen uh, kun je dus bellen naar 0800-1121... als je uh, een vraag aan mij hebt. Want ja... Ik ben dus nieuw, ik ben Lieke en ik neem het programma voortaan over tussen 3 en 5 hier op Radio 1. Maar je kent me waarschijnlijk nog helemaal niet. En uh, misschien wil je me wel wat vragen. Uh, René? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ben je net wakker geworden? Nee, ik ben nog wakker. Oh, Oké, okay. ja, goedemorgen. Je vindt het een ja. beetje een ochtendtijdstip, kwart over drie. Klopt. Klop. Oké. Okay. Maar wat wilde jij me vragen? Ja, volgens mij heb ik het antwoord al. Ik, uh, ben jij een nachtmens? Normaal ook alvast alleen maar voor de radio. <laughs> um, nou, ja, dat, uh, ik, ik vind het dus nacht. Ik denk wel dat ik een nachtmens ben. Um, en dat is niet alleen voor de radio. Ik vind wel uh, vaak dat ik, als het donker wordt, zeg maar, dan, dan bloei ik een beetje op. Dan, dan ja. voel ik dat ik meer energie krijg en dan uh, ja, word ik ook uh, creatiever soms. En dan uh, ja, daar voel ik me wel het, het fijnst bij. Maar ik vind de ochtenden wel ook heel mooi. Um, ja. En dan bedoel ik vooral als de, als de zon opkomt en uh, nou ja, het is nog helemaal leeg overal. En heel stil. En de mensen worden... Ja, mensen worden wakker. Ja. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel Vindelijk. ook weer met de nacht te maken. <laughs> ja, dat houdt de nacht eigenlijk op. Ja, precies. Dus dat vind ik ook wel uh, een mooi moment voor het feest waar je het net over had. Dan heb ik mezelf alvast uit. Wat zei je? Voor het feest waar je het net over had. Wat ja. je geven. Ja. Dan noem ik mezelf alvast uit. <laughs> ja, dan zet ik je op de gastenlijst, René. Dat is alvast uh, ja, één persoon. Ja. Perso Wil je ook iemand meenemen of kom je alleen? Nee, dan neem ik ook wel mee. Oké, okay, dus René plus één op de gastenlijst alvast. Ja. En dan maakt je dan ook niet uit wat, de, wat voor feest het gaat worden verder. Nee, nee, nee. Ja, is wat gezellig is. <laughs> nou, dan, dan zorg ik ervoor dat het in ieder geval een gezellig feest is. Dan weet ik dat het daar uh, aan moet voldoen. En wat, wat vind je een gezellig feest dan? Wat versta je eronder? Nou ja, ik vind alles wel leuk. Ik uh, weet niet wat het is. Uh, ja, sfeer. Sfeer, gezelligheid. En een uh, lekkere drank erbij. Ja, dat, dat, dat zou ik ook uh, wel regelen als ik inderdaad zo'n feest ga geven. Ja, dat denk ik. En uh, nou, muziek. Ja. Nou, dan is het al gezellig. Overdaad. En mensen. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat komt er wel als je duizend man nodig hebt. <laughs> ja, precies. Hé, hey, maar R René, om even terug te komen op jouw vraag. Um, ben je zelf eigenlijk meer een nachtmens of meer een ochtendmens? Eigenlijk zit ik heb de vrachtwagen normaal gesproken. En ik rijd nog wel veel s'nachts. Eigenlijk alleen maar. Maar je bent nu vrij? Ik ben vrij, ik zit thuis op de bank, raad te luisteren. Oh, dus als je niet hoeft te werken, ben je ook op de tijdstip wakker. Je ja, zit toch een ritme hè? Ah, ja, echt? Dan kun je niet in het weekend uh, omkeren en dan gewoon overdag uh, wakker zijn en s ja, slapen. Ja, lukt wel. Maar uh, ach, nee hoor, ik, uh, ik, ik vermaak het niet maar zo. Nee, wat... nee. Uh, het is ook moeilijk om uh, om 8 in bed of 9 uur in de bed te gaan en dan lekker slapen tot 7 uur. Dat, uh, dat gaat niet lukken. En dat komt door het ritme dus, omdat het bij jou in. Ja, denk ik wel. Ja, het echt helemaal in. Oh, maar wat, wat, normaal werk je dan natuurlijk s'nachts, maar wat doe je dan nu ja. bijvoorbeeld als je dan s'nachts wakker bent? Ja, Ik zit een beetje te lezen. Ik uh, radio aan, mm -hmm. en nu hoor ik voor die ik, ik denk even Bellen. Ja, <laughs> nou, dat vind ik hartstikke leuk. <laughs> hey, en uh, wat, wat ben je aan het lezen? Um, dat is je, uh, bloedgeld. Waar gaat het over? Uh, dat gaat over de VOC, van vroeger, over de Oost-Indië. Oh, oh, leuk. Simone van de Vrucht. Wie heeft ja, het, het geschreven? De want de titel komt me wel bekend voor. Simone van de Vrucht. Oh ja, Vlucht. Uh, is een kinderboek eigenlijk, toch? Nee. Oh. Nee, is gewoon een roman wel. Oh, oké. Okay. <laughs> dan heb ik de verkeerde vormen. Ja, ja oké. Okay. Maar, en, uh, ben maar en waar, waar ben je nu? Welke passage heb je net gelezen? Ik ben wel eens een beetje op het einde. Oh. Ik ben op het einde, zei, het, gaat, het gaat over de verhouding van de voc dat op me En uh, ja, dat heb ik allemaal al uh, gehad. Nou, ze zijn er maar op hangen. Oh, nou, gezellig. Ja. <laughs> nou ja, dan, ik... Uh... Ja, dat door, <laughs> ja, precies. <laughs> nou ja, en ben je niet benieuwd hoe die afloopt dan? Nou, eigenlijk weet ik het al. <laughs> oh, je hebt hem al een keer gelezen? Nee, ja, ik heb het al gehoord. Oh, hè? Maar... Uh... Ja, nee, ja, een meidje ja, is mij ook al gelezen. Dus ik wist eigenlijk bijna, nou, maar ja, het is toch maar, uh, als je het leest is het toch net iets gedeclareerd. <laughs> nou, maar wat flauw dat hij dat dan, uh, dat hij dat dan al verteld heeft. Eh? Ja, wat flauw dat hij dat, dat dan wel... al aan jou verteld heeft. Ja, wat ik daar wel in het voorwoord. Ah, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, nou ja, ja René, uh, veel plezier dan nog met het einde van het boek dat je al, uh, al weet. En ook nog veel plezier met luisteren. Ja, okay. um, nou, mocht je nu dat ook zitten... Oké, okay, dankjewel. En fijne nacht, hè? Ja, een fijne, fijne uitzending. Dankjewel. Hi. Ik ga mijn best doen. Hoi. Hoi. Ja, wacht, de koppen goed. <laughs> en zit je nou ook te luisteren, denk je... Ja, ik uh, heb ook een brandende vraag aan Lieke. Want ja, ik ben dus nieuw en je kent me nog helemaal niet. Dan uh, kan je die gewoon stellen als je belt naar 0800-1121. Wat is echt iets dat je van mij moet weten? 0800-1121. Girl. Ik heb trouwens uh, blauw-grijze ogen. Mocht dat ook iets zijn wat je je afvroeg op dit moment. Um, ja, even kijken. Dus je kunt me dus nu een vraag stellen als je echt iets uh, ja, van me wil weten. Als je benieuwd bent wie ik eigenlijk ben. Want ik zit hier nieuw. Ik ga voortaan uh, tussen drie en vijf pro, uh, presenteren hier op Radio 1. Mijn naam is Lieke. En um, ja, Ben, jij had een, uh, een vraag... En uh, nou ja, dat gaat over iets waar we het al over gehad hebben. Want uh, Thijs vroeg me wat ik wel een keer, wat ik nog nooit gedaan heb, maar wat ik wel uh, ja, heel graag zou willen, maar wat ik gewoon nooit gedurfd heb. En dat was een heel groot feestgeven. geven. Ben, je hebt daar vragen over, geloof ik? Ja, met Ben, hi. Hi. Hey, in de eerste plaats ging jou heel spontaan uh, en lekker leuk overkomen. Dus uh, wat dat betreft heb je er uh, een luisteraar bij, denk ik. <laughs> Dankjewel, Ben. Maar ja, nee, ik hoorde, ik hoorde jouw feestplannen. Ja. En ik denk, daar hoort muziek bij. En uh, mijn, uh, nou, mijn zoon en wat uh, vrienden van hem hebben een beentje En ik wil aanbieden dat die komen spelen in ieder geval. Oh, nou, ik, misschien dat ik aan het einde van deze uitzending al wel het hele feest georganiseerd heb. Want René, die staat ja. al, uh, al op de gastenlijst. Um, ja, plus één. Nou, ik neem, aan, ja, ik neem aan dat jij ook komt als je zoon komt optreden. Uh, ja, zal wel moeten rijden, denk ik. Hé, <laughs> hey, en uh, wat is het voor band? Hoe heet het? Uh, ja, het is, uh, het is, uh, we wonen in Duitsland. dus uh, het, het is een Duits-Nederlandse Duits band. Daarom heet het Dolf, D-H-O-F. Ja. Deutsche Hollandische Freundschaft. Ja. En de grap daarvan is dat Dolf in Duits, als je het met dubbel O spreekt, maar hetzelfde uitspreekt, ook gewoon stom betekent. Sorry, je viel even weg. Wat betekent het ook? Oh, ja, stom. Oh stom. oh, stom. Op ze Duits, doof is stom. Oké. Okay. Maar ze, ze, spe, ze spelen covers van onder andere... Red Hot Chili, Peppers, Brown Ja, een beetje het leuke, het leuke spul. Oké, okay, nou, dat vind ik ook leuke muziek. Dus dat is... Ja, is het ook. Dat, dat komt dan ook goed uit. Maar ik kan het uh, zo snel niet op internet vinden. Of hebben ze geen website? Uh, nee, dat, nee, dat nog niet. Oh, dat is misschien wel handig... Uh, tegenwoordig ja, voor, voor promotie. Zijn. Ja, ze zijn wel te vinden. Moet je even... Ik denk als je dan zoekt op de naam van de bassist, dat je ze wel tegenkomt. Ole, Ole P of zo. Nou, ik. Uh, Ole is. Nou, maakt niet uit. Ik vertrouw gewoon. In ieder geval bij, de, bij, bij deze het aanbod. Ja, precies. En ik, ik, als jij zegt dat ze, dat ze goed spelen. En uh, nou ja, ja, de muziek die je noemt is leuk. Ik ben, als, ben natuurlijk als vader bevoordeeld, maar naast ja. de optreden moesten ze, werd er geschreeuwd van twee, twee keer om het zoeken. <laughs> dus, dus, nou ja, dan zal het wel goed zijn. Nou, wat leuk. Dank je wel voor, voor dit aanbod. Dus, en ja. um, mag ik dan eventjes uh, ook iets van jou vragen? Dat mag. Um, want uh, waarom woon je eigenlijk in Duitsland? Uh, waarom woon ik in Duitsland? Nou, uh, in de eerste plaats, om, om een hele erg Hollandse reden... het is een stuk goedkoper. <laughs> ja? Hoe komt dat dan? ja. Ja, de, meer grond beschikbaar, het land is groter. En. Uh, sorry. En ze doen. Uh, ze doen ja, hoe moet ik zeggen. De, de, het heeft ook te maken met de Duitse manier van huizen financieren. Ze moeten per se aflossen. Dus tegen de tijd dat ze huizen willen verkopen, houden ze nooit de schuld over. Uh, um... en, en, het, en het woont ook prettiger en veiliger. En, uh, en, en. Ja, je hebt daarvoor voor hetzelfde geld veel meer huis of voor minder geld hetzelfde huis. Maar um, vind je het ook, vind je Duitsland ook leuk verder? Vind je Duitsers ja, leuk? Nee. En... Ah, dat is natuurlijk net wat je er zelf van maakt. Maar de Duitsers zijn niet zo heel veel anders dan de Nederlanders. Ze zijn iets gereserveerder, iets tuger. Mm -hmm. Maar op het moment dat je nou dat, dat, zeg maar, ze, ze kijken wat meer de kat uit de boom. Op het moment dat ze dat gedaan hebben, is het best goed. En het is natuurlijk net hoe, uh, nou ja, hoe sta je er zelf in, hè? Als ja, oké, okay, maar doet, ik kan me ik voorstellen dat je niet alleen ergens gaat wonen... omdat het goedkoper is en uh, dat je meer ruimte hebt. Want dan, dan kan je uh, op heel veel plekken gaan wonen die nog goedkoper zijn. Ja, maar goed, we wonen, we wonen niet zo heel ver over de grens. Nee, oké, okay, dus je wil, dan, uh, je, je wil dan wel in de buurt van Nederland blijven... maar uh, dan heb je gewoon wat meer, uh, meer voordelen. Nou, je hebt gewoon meer, meer mogelijkheden. Met, uh, zo, als je portemonnee minder groot is, kun je daar toch uh, een leuke, leuke vrijstaande woning kopen. Ja. Nou... Dat is, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Maar goed, je moet het kunnen en willen. En wat vind je het grootste nadeel van in Duitsland wonen? Het grootste nadeel van in Duitsland wonen? Nou, ze zijn toch wel redelijk uh, wereldkampioen bureaucratie. Mm -hmm. Nog meer dan in Nederland? Uh, ja, nou, de Nederlanders zijn aardig bezig om ze in te halen, dat moet ik wel zeggen. Ja. <laughs> maar uh, ik, nou, ik, laat, ik had laatst een, een, een klein ongelukje, een aanrijding op een parkeerplaats. Nou, dan ben ik zo, vrij, zo, zo, zo netjes om, uh, om te wachten tot de eigenaar van die auto terug is en daarvoor zeker ook de politie nog bij te halen. En vervolgens zegt de politie dan heel fijn dat u dat ook aangeeft, maar u krijgt toch een boete... Want het is, uh, het, is een, uh, het is een overtreding dat u dat doet. Oh. Ja, sorry, dus je wordt bekeurd voor uh, het ongelukje dat eigenlijk niemand had gezien. maar wat je eigenlijk zelf ja. aangegeven hebt? Ja, was ik dus doorgereden. bijna spreken, nergens meer. Nou zijn, de, nou, zijn de boetes in Duitsland over het algemeen goed te betalen. Dit was 30 euro. En rij je een keer 10 kilometer te hard en je wordt geflitst, dan, dan zit je op 15 euro. Dus dat is iets anders dan in Nederland. Mhm. Mm maar uh, ja, dit was natuurlijk wel uh, een, een mooi voorbeeldje van, uh, nou ja, van Duitse buiten. Lekker volgens de ja, regeltjes het, denken. Het, ja, het is een, een verstoost tegen dat gezet. Zij of dus, jij? Hè? Zeg je? B ben jij dat of zijn zij dat? Nee, dat zij. De, de, de politie is een verstoost tegen dat gezet. Oh. Nou, het is een over, over overtreding. Ja. En ja, daar krijg je een, nou, voor mij noemen ze het dan ook geen boete, maar een verwaarnungsgeld van waarschuwing. <laughs> en dat kost je dan 30 <laughs> is... euro. Dat vind ik ja, wel heel mooi. En nog, ja, en nog een, een fantastisch voorbeeld van bureaucratie. Als je in Nederland een auto op je naam wilt hebben... dan ga je naar het postkantoor met de papier... en binnen 10 minuten sta je voor een tientje weer buiten of zo. Mm -hmm. Nee, dat gaat in Duitsland niet zo. Degene waarvan je hem koopt gesteld dat het een tweedehands is... moet hem eerst afmelden bij het Ja. Uh, en dat Stassenverkeershand is geopend van s ochtends 9 tot middag 12. 12? Ja. Ja, leuk. Ja. Dus je moet, als je daar komt, al een nummertje trekken. Als je geluk hebt, ben je met een half uurtje klaar als je pech hebt, zit je anderhalf twee uur te wachten tot je aan de beurt bent. Kan niet via internet? Nee, kan niet via internet. <laughs> en, uh, nou ja, de, dus de verkoper moet hem eerst afmelden. Vervolgens mag jij dan de papieren krijgen. En dan mag jij ook weer naar het Stassenverkeershand om hem aan te melden. Nou, met, met dezelfde... Dus het, het, het op je naam krijgen van een auto... Duurt met een beetje pech... Het duurt gewoon. Het moet je gewoon een dag van vrij nemen. Dus het, het, het, je moet er wat voor over hebben. Het, het kost je eventjes wat tijd en moeite... en administratie... Uh, om er ja, te gaan wonen. Maar uiteindelijk heb je dan dus wel... een lekker uh, r, ruim huis... en een uh, grote tuin. En een dikke auto. Die je, <laughs> een ja. dikke auto. Ja, ik, ja, ik, ik, ik rij zelf... Ik, goed, ik zal geen merken noemen me in verband met... maar ik rij een... Uh, geen Duitse, maar ik rij een, een leuke auto... met een 3,5 V6. Het kre, op gas. Het kreng weegt bijna 1900 kilo. En uh, in Nederland zou ik daar denk ik... rond de 600 euro wegenbelasting per uh, kwartaal aan gewijd zijn. In Duitsland betaal ik 230 euro per jaar. Oh, nou, dat scheelt inderdaad heel veel. Ik de, misschien zijn er wel meer mensen die op dit moment denken... oh, dat wil ik ook allemaal. Ik ga ook... Uh... Naar Duitsland ja, te emigreren. Ja, precies. En uh, nou ja, als jij nog even aan de lijn blijft... dan kan ik ook je contactgegevens bewaren natuurlijk... om je zoon en zijn band ja. eventueel uit te nodigen... Ja, ben... en je op de gastenlijst te zetten natuurlijk. Is goed. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes... met het uh, leuke en mooie programma. Heel erg bedankt, Ben. Maak er wat moois van. En uh, ik hoop je... Of te zien en te spreken natuurlijk. Oké, okay. nou, dankjewel bent. Fijne okay. nacht. Heelikken. Hoi. Hey um, Abdel? Ja? Ja. Uh, Goede nacht of goedemorgen voor jou? Goeie, goeie, goeie nacht eigenlijk. Oké. Okay. Um, uh, hoe gaat het met je? Ehm, uh, nou omstandigheden gaat het uh, gewoon wel goed. Hoe maak jij het, deze nacht? Uh, nou, eigenlijk precies hetzelfde. Naar... Oké, okay, dat is goed. Je moet wel even je radio uitzetten, anders dan uh, horen we twee keer Abdel. Even kijken, volgens mij versta je mij wel beter. Ik versta je nu in ieder geval één keer, dus dat, dat is mooi. Hé, hey, uh, wilde jij ook een vraag stellen aan mij? Ja, zeker. Uh, even kijken, ja, ik vroeg me af wat jouw grootste drijfveer is om dit programma te maken. <laughs> Is dat een moment van nadenken? Ja, precies. Dat is eventjes uh, wat tijd uh, proberen te winnen. Ah, dat is goed, dat is altijd... Ik vind dat wel echt een hele moeilijke vraag hoor. Wat is de grootste drijfveer om dit programma te maken? Nou, daar heb je vast wel over nagedacht, toch? Nou ja, de, mijn grootste drijfveer überhaupt om, om radio te maken is um, dat ik heel mooi vind dat er. Van alles kan gebeuren dat je niet van tevoren kunt, uh, kunt voorbereiden. Want televisie is natuurlijk veel meer uh, geregisseerd en uh, ja, nou ja, opgenomen ook. En dan kun je dingen in knippen. En dit is gewoon live. En als jij nu iets op de radio roept... ja, dan kan ik daar niks aan doen. En dan is dat gebeurd, zeg maar. Dat, dat vind ik oh, okay. denk wel het mooiste van radio maken. Oké, okay. nou, heel goed. Uh, waarom heb je niet gekozen bijvoorbeeld uh, live televisie? Ja... Uh, omdat het sowieso niet zo vaak voorkomt, minder vaak dan radio, want radio is gewoon altijd live. En mm. eigenlijk ook, ja, ik, ik wil eigenlijk helemaal niet bij de televisie werken. Dus uh, vandaar, ja. Oh ja, waar, ja, waarom niet? ja, waarom niet? Ja, dat, dat um, ja, om de, ja, dan moet ik dus inderdaad, ja, dat is lastig. lastig. Ja, want het is allebei <laughs> natuurlijk media. Maar uh, ik ja. vind televisie vind ik heel afstandelijk en ik vind radio veel persoonlijker. Oké, okay, oké. Okay. Nou, daar heeft iedereen uh, wel zijn uh, mic voor. Wat goed, zorg... En hoe lang doe je dat al? Um, nou, ik, ben, ik werk nu vier jaar, dus moet ik het even goed zeggen. Drieënhalf jaar bij BNN. En daar ben ik begonnen met, met echt professioneel radio maken. Oké, dat is wel een aardige ja, een bagage mee, ik vaak. Ja, maar je kan ook wel weer zeggen, drieënhalf jaar, dat is gewoon, dan ben je echt nog wel. Een groentje. Ah, oké. Okay, nou, je het met radio maakt, is minder erg dan een groentje in, uh, Ja, zou ik zeggen, een groente. groente. <laughs> ja, nou, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, maar in ieder geval, want als je in de groente een groentje bent, dan is het, is het in ieder geval goed. Dat hoort zo. Niet, ik wil graag even de groeten doen aan een vriend van mij. Ja, zit hij ook naast je kan. of niet? Nee, die zit die zijn volgens mij aan het luisteren nu. Oh, oké, okay. nou leuk. Doe maar eventjes. Poeta Poeta heet hij en uh, ik wil hem graag de grutte doen. Oh, maar zijn naam viel net weg. Hoe heet hij? Ja, Gadie Poeta heet hij. Dus ik wil hem even de grutte doen, als ik kan. Ja, dat heb je bij deze dan gedaan, toch? Of wil je echt ja, een, momentje nou, je ja, een momentje voornemen? Ja hoor. Zal ik er een momentje voornemen? Ja. Oké, okay, nou dankjewel uh, voor die Poeta voor alles. Ik uh, hou van je. Een uh, vrienden voor life, hè? hè? Nou, mooi. <laughs> Fijne nacht hè? Thank Doei. Miles in Budapest my my hidden treasure chest. Golden grand piano It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, you, I divide all. Oh, for you, ooh, you, I ooh, divido all. And give me one good reason why I should never make a change. How many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll up and run Oh, to you, ooh, you, yeah. ooh, I devido Or oh, to you, ooh, ooh, I devido Give me one good reason why I should never make a change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 Nieuw talent. Hij heet uh, George Ezra, Hij komt uit Engeland. En uh, hij wordt al benoemd tot een van de meest filmbelovende muzikanten van uh, 2014. In orde is zijn nummertje Budapest. Um, ja, je kan bellen naar 0800-1121. Het is een nieuw programma en ik ben dus ook nieuw hier. Ik heet uh, Lieke en ik uh, ben benieuwd ja, of je iets van mij zou willen weten. Dan kun je dat nu vragen als je belt naar 0800-1121. En um, nou ja, het, het mag eigenlijk van alles zijn. Misschien... Uh, nou, we hebben het al gehad over wat mijn grootste droom is... wat ik nooit heb aangedurfd. Uh, Abdel wilde net weten wat eigenlijk mijn hele reden is... waarom ik radio zou willen maken. Uh, nou ja, er wordt ook wel gevraagd wat ik in het programma ga doen. Of wat ik hier in het programma wil doen. Dus uh, dat kan het ook zijn. Ik ga trouwens niet twee uur lang hebben over mezelf. Dus uh, wees daar niet bang voor. Um, er zijn uh, meerdere onderwerpen waar ik het nog met je over wil hebben. Zometeen bijvoorbeeld uh, solliciteren. Want uh, ik weet niet of je daar veel ervaring mee hebt. Maar als je daar goede tips over hebt. Uh, dat wil ik zometeen eigenlijk uh, wel alles over weten. Um, en uh, nou ja, ik ben ook wel benieuwd naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Nou kun je bijvoorbeeld denken aan uh, zoiets als autorijden. Daar is het namelijk uh, nogal een groot verschil. Maar um, ja, Willem, jij wilde eigenlijk ja. nog gewoon een vraag stellen aan mij, hè? Ja, want ik was onderbroken. Maar ja, de redactie werkt in ieder geval goed. Dat is waar, want maar die, die, is, die is niet nieuw. Dus dat is wel weer fijn. Die hebben we ervaren. Ja. Hm. ja. Ik luister al 40 jaar naar dit programma... en de eerste op dit uur van de nacht op zaterdag... En de oudste en de eerste was Fred Oster. Ja, en die is beroemd geworden. Fred Oster. En we hebben een heleboel anderen gehad. En de vorige week hebben we dus Frank begraven. Met zijn Met <laughs> Zijn programma begraven, we hebben hem niet zelf begraven. Ja. En ik wou jou vragen... Voel jij je in het diepe gegooid? Oeh. Uh... Voel, je, voel je je in het diepe gegooid... Je dacht toch zomaar, begin je aan een avontuur... bij de woon gewoon ingerold... of heeft het te maken met het gooise matras. Weet ik veel allemaal. Bedoel, ja. Wat bedoel je daar nou mee, Willem? Ja, want ik weet... Hoe kom je er nou in? Nu, uh, uh, in het gooise matras? <laughs> nee. Ja. Nee, maar ben je geselecteerd? Ben je geselecteerd? Ben je stapje voor stapje geklommen? Kun je nog hoger? En... Uh, ja, laat het op je afkomen. Want als je het op je af laat komen... dan gebeuren de leukste ongelukken. <laughs> Oké, okay, Willem. Jij hebt heel veel vragen gesteld. En ik vind het ook ik vind het leuke vragen. Dus ik ga even proberen om uh, stap voor stap antwoord aan jou te geven. Want volgens mij wil je eigenlijk gewoon weten... hoe ik op deze plek terecht ben gekomen. En, uh, ja. en wat, wat ik verder nog wil bereiken, toch? En als je nog wat advies wil uh, horen straks van mij. Nou, sowieso, want je hebt al 40 jaar ervaring met Radio 1. Dus dat is uh, in ieder geval ja. een, een en ook hele. Op, op, dit nacht, ja. Ook nog? Want, want voor het weekend slaap ik, heb ik altijd de zaterdag voor mij vrij. En dan ga je lekker naar Radio 1 luisteren. Ja, ja. En ik ben heel vaak erop geweest. Soms. Uh, ik hoor mijn, ik hoor mijn uh, echo op jouw radio, terwijl ik dus. Uh, Oh, dat is vervelend. Uitstaan, maar het is niet vervelend. Oh, nou, voor mij is het ook niet vervelend, want ik hoor jou gewoon normaal. Oké. Okay. Dus, dus maar... de vraag is: voel je je in het diepe gegooid? En heb je ook niet het gevoel dat je wordt gebruikt om, dus, uh, om het programma vol te praten en de nacht door te komen met de mensen? <laughs> nou, ik voel ja, maar vaak ik... het gevoel, Ik heb vaak het gevoel, zelfs bij sportwedstrijden, dat ze hun tijd moeten volpraten. Ja. Precies. Dus, uh, nou ja, ik heb altijd geleerd. Dat was bij mij regel nummer één. Uh, het wordt vanzelf in mijn geval. Dus het wordt vanzelf vijf uur. Ik begin om drie uur en het ja. wordt vanzelf vijf uur. Nou, wat daartussenin kan gebeuren, dat kun je inderdaad uh, gewoon van tevoren bepalen. Maar je kan ook gaan zitten en kijken wat er gebeurt. En ik dacht, ik ga een combinatie doen daarvan, want ik ga niet helemaal blanco erin natuurlijk. Ik heb wel nee, nee. een beetje nagedacht over uh, welke muziek ik wil draaien, bijvoorbeeld. En, en wat ik wil vragen en wat, waar ik het over wil hebben. Maar um, ja, het is ook als je een programma hebt waarbij mensen inbellen, dan kun je dat eigenlijk ook weer niet voorbereiden. Want je hebt er geen invloed op wie er belt. En ik vind eigenlijk dat zelf het leukste onderdeel. Dus om een gesprek te hebben met, nou bijvoorbeeld met jou, en um, dat ik van tevoren en leuke niet weet. Mensen. Precies. En dat ik niet van ja. tevoren weet waar het uh, naartoe gaat. En trouwens, mogen ook niet leuke mensen zijn hoor. Die bellen. Want... Oh, maar de EO, de EO, doe ik ook s'nachts luisteren. Want ja? die zijn altijd nog zo zielige verhalen uit. Met ellende. En er is zelfs genoeg van... was, zo maar een programma Goed Nieuws. Terwijl alleen maar goede dingen erop kwamen. Want de krantenkoppen zijn zo ellendig. En het, is, het is net of de wereld drijft op ongelukken en rampen en slechte dingen. Maar er zijn ook zoveel leuke dingen in de wereld. En ik ben het helemaal met je eens, Willem. Ik ben zelf soms zover dat ik daardoor... Ja, vooral s'avonds, vlak voordat ik naar bed ga... het nieuws niet meer wil kijken. Want dan ga ik met een slecht nee, gevoel naar bed. Geef me de hand. Dat is de, geef me de hand. Zo. Ik geef je nu een hand. Ik, ik had, Via de radio. Wat? Want ik had dus, laatst had ik een verschrikkelijk ongeluk, een misdaad in de Verenigde Staten. En er kwam om het uur kwam dat voorbij. Dan kan ik al helemaal niet meer slapen. Nee. En het is inderdaad, als je zegt, het is helemaal niet het enige nieuws dat er te melden zou zijn. Maar ja, iemand, de, de, de, ja, de nieuwsmakers, die bepalen dan dat dat het nieuws is. Ja, maar jij wil meteen met een feest beginnen. Dan ben ik te oud om naar een feest te komen. Hoezo? Ik, 17... ik heb nog niet gezegd uh, wat, uh, of er een le leeftijdslimiet is, Willem. Nee, maar ik, ga, ik ben te oud voor een feest. Ik heb alles al meegemaakt bij duizend feesten. <lacht> ja. En dan op een gegeven moment ik wil denk... je niet meer naar feesten toe? Is dat zo? Ja, maar is het toch een nachtfeest wat je geeft? Nou, ik weet het nog niet. Maar um, waarschijnlijk wel, omdat ik En ik, ik ben het, zelf uh... artiest... Ik zou ook kunnen optreden. Ja, ja, ja, ja. ja, ik zou niet weten waarom je er per se te oud voor moet zijn. Maar je moet er natuurlijk wel zelf zin ja. in hebben. En als je zegt, ja, ik heb al ja, zoveel feesten gezien. Feest? Dat weet ja, ik toch ik niet. Dat het, het, is, het is nog helemaal niet... Ik hoor uh, zit toch. Nou ja, ik zou het wel inderdaad in het, ergens in het midden van het land, denk ik, geven. Zodat er zoveel mogelijk mensen weer komen. Ja, ja je, bent, je bent van Eindhoven, heb ik gehoord. hè Ja, klopt. Ja, en ik woon zittags. Ik ben binnen drie kwartier ben ik bij, hoor. In Eindhoven. <laughs> ja, maar, maar ik, woon, ik woon er nu niet meer. Nee. Maar... Amsterdam, ja. Ja. Maar, uh... Nou, ja, ik hoop dat en, ik een beetje antwoord uh, heb kunnen geven op je vragen. Uh, ja, en anders komt het de volgende keer. Want ik dag en nacht te luistervinken, <laughs> ben ik. Ik ben een hele grote luistervink. En uh, soms kom je er niet tussen. Maar ik hoop dat je het vooral op je af laat komen. Nou, ja. dat, want jij wou mij ook nog uh, heel graag advies geven. Wil je hiernaast ja. dan nog een, nog een bepaald ander advies aan me geven, Willem? Dat, dat, dat je zelf moet blijven. je uh, uh, uh, kritiek niet uit de weg moet gaan. En uh, doorzuurnieuws nieuws. de uh, actualiteiten, actua actua actua gewoon door laten. Klaar. Ja, alleen maar positief dat nieuws. Bent, je, ja, als je de actua actualiteiten door uitlaat zit je altijd goed. Ik, vind, trouw... ook met bestaan. ik vind trouwens wel... Uh, dat is een goede dat je dat zegt... Um, dat je ook... kritiek moet kunnen hanteren. Ja, dat vind ik, ik wel toch. echt heel ja. moeilijk, Willem. Hm? Ik vind dat heel moeilijk... om met kritiek ja, om te gaan. Ja, maar dat journalistenwereldje is al zo'n kliek. Ho, ho, ho. Mm -hmm. Ja, daar kun jij niks aan doen. Je zou zo... Ja... Het is nog zo'n apart wereldje. Ja. Want we hebben een leuke gesprek. Ik hoop, uh, uh, de anderen zitten ook te wachten. Hup, ik, kijk eens, ik, ik kijk de kat uit de boom. Oké, okay, is, is goed. is goed. Het is goed. Het is goed. Het is goed. Het is goed. en like and everything that is is Oké. Okay, dankjewel Willem. Ik uh, wens jou een hele fijne nacht ook. E aí, também. E o Vamos jogar de na. <laughs> <risos> <É. risos> Deixa comigo uma musiquinha para machucar os corações. <laughs> Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo, cojedia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou boter pra quebrar. Sacundin, sacundá. Sacundin, gordin, gordá. Nem vem qui não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tiro tamanhoe, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou boter pra quebrar. Vira cinza, minha brasa demora. Me chamou o papo, nós chamamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundinho, sacundar, sacudinho, vingunda. Vem, vem numa casa de cabalha. Nem hem, TEM Ja, dat is denk ik de Spaanse titel. Um, het is in ieder geval van Wilson Simonal. Ik uh, ik hoorde het toevallig. Je hebt via als je uh, digitale televisie hebt, heb je ook heel veel digitale radio naast gewoon de, de radiozenders zoals Radio 1, 3FM, Radio 2... Uh, nou ja, en alle andere zenders, heb je ook van die themakanalen. Dus dan kun je gewoon een muziekgenre kiezen. Bijvoorbeeld uh, love songs. En dan hoor je alleen maar love songs achter elkaar. En ik had uh, het thema lounge opstaan. En toen kwam dit nummer voorbij. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk van Wilson Simonal. Dus ik dacht... Die ga ik vannacht eventjes op de radio draaien. Um, nou ja, het is bijna alweer vier uur. Dus uh, in principe ben ik alweer op de helft. En uh, dat is wel fijn dat dat in ieder geval uh, zo gaat. Want ja, het wordt vanzelf vijf uur. En dat is nu al bijna voor de helft zo. Um, nou, heb ik ook bijna een uur lang... In ieder geval iedereen de kans gegeven om uh, vragen aan mij te stellen. Ik denk dat het tijd is om het zo natuurlijk ook over andere dingen te hebben. Want anders wordt het wel heel erg eentonig. Maar um, Gerson, jij had nog een vraag. Dus jij bent dan de laatste persoon die uh, alles aan mij mag vragen. Gerson, goedenacht. Hey, Rieke. Hi. Um, ik, vind, ik vind die mannetjes die allemaal voorheen zijn gaan. Ik vind allemaal voor die slappe mannetjes. Ik bedoel, als zo'n leuke vrouw als jou vraagt: van je mag alles aan me vragen. Dan zou ik het wel weten. Nou, zeg het maar. Ja, toch? Lieke, vertel even hoe je eruit ziet. <laughs> um, ja, en, en waarom wil je dat dan weten? Omdat ik een vrouw ben. Nou, omdat ik dus alles mag vragen. Mm -hmm. Weet je? Nou ja. En, en, en ik bedoel... Als het stemmetje... Dat hoort bij een, bij een uiterlijk. Nou, ik ben Toch? dus vooral heel benieuwd... ik ga zo precies vertellen hoe het eruit ziet... maar ik ben heel benieuwd wat jij dan... zonder dat je dat weet, voor beeld hebt nu. Door alleen de stem um, te horen. Nee, ik denk dat je gewoon een hele leuke... spontane meid bent. Um, vaste relatie. Zoiets. Ja. Uh, alleen weet ik niet hoe lang, hoe kort... Ja? Mijn relatie bedoel je? Nee, uh, hoe lang en hoe kort je bent. Oh, oh ja, je. dat is ook wel leuk. Ja. Wat, hoe lang denk je dat ik ongeveer ben? Um, even kijken. Zou ik echt heel knap vinden als Schat je dat kan horen? 1,65? Nee, langer. iets langer. Ja, nee, iets langer. Nou ja, Gershon, ik ben, uh, ben 1,70 meter. En. Uh, ik ben een, een wat zei je ook weer, een spontane, vriendelijke meid. Ja? Ja, dat kan ik natuurlijk zelf niet echt beoordelen. Maar um, ja, ik, ik ben heel Nederlands, denk ik, zie ik eruit. Maar uh, misschien ook wel een beetje Scandinavisch zou kunnen. Uh, want ik heb heel blond haar en een hele lichte huid. Ik heb, uh, bij de zonnebank moet je altijd laten testen welk huidtype je hebt. Voor, om te kijken, ja, nou. zeg maar, hoe hard uh, de zonnebank aan mag. En ik heb altijd, zeg maar, huidtype 1. Dat is gewoon, betekent binnen 5 minuten ben je helemaal verbrand. Dus ik ben heel wit. Um, ja. Nou ja, wat zei ik al? 1,70 meter. 70. Ik heb uh, blauw-grijze ogen. Blauwe ogen? Ja. Okay. Beetje sproetjes. Vooral, als ik, uh, vooral in de zomer. Ja. En. Nou ja, en op dit moment heb ik een, uh, een spijkerbroek aan. Een geruit, een beetje houthakkersachtig uh, blauw bloesje en een leren jasje. Oh, wat leuk. Nou, dank je. Nou, nou. ik denk dat de hele programma van je nu helemaal loskomt. <laughs> want de eerstvolgende man die nu aan de telefoon komt... die zal het gewoon beter moeten doen dan dat ik het doe. <laughs> nou, dat vind ik ja, een goed. goede uitdaging, Gersom. Ja, hey, ik wens je heel veel succes met het programma. Dankjewel. En ik hoop, ik hoop dat we een keer een beetje live bij je kunnen komen optreden. Oké, okay, je wil graag uh, muziek komen maken? Ja, waarom niet? Oké, okay, wat voor muziek dan? De nachtprogramma's moeten een beetje opgeprimpt worden. <laughs> um, maakt niet uit wat voor soort muziek. Wij maken alle soorten uh, muziek. Ken je Pink Oculus? Ja. Ja. Rock? Oké. Okay. Of niet? Of nee, of hij is rock. Um, Was laatst bij 3FM. Ja. En bij De Wereld Draait Door. Ja. En als het goed is, winnen ze binnenkort... morgen, van, oh ja, vanaf zondag... een hele belangrijke award. Check het maar. Ik ga het zo checken. Dan ga ik nu iets draaien wat ik zelf in ieder geval heel leuk vind. En ik weet niet, misschien speel je dat ook wel. Neil Young. Ja. A rocking in a free world. Nee, dat niet. Nee? Ja, ik vind, ja. Dat, ik vind dat een prachtig nummer. En misschien nog wel een mooiere, mooiere slogan: Rocking in a Free World. Toch? Oké, okay, heel veel succes. Dankjewel. Doei. Doei.